Met het NOS Journaal. Op vliegbasis Gielse Rijen is aan het begin van de middag een zweefvliegtuig neergestort, daarbij is een doden gevallen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen of er meer mensen aan boord waren, maar volgens de Gilse luchtvaartclub Belastuurs gaat het om één van hun zweefvliegers en was hij de enige inzittende. Gisteren kwamen twee Nederlandse zweefvliegers om het leven toen een toestel op elkaar botsten en neerstorten in Duitsland, enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. De politie heeft vannacht illegale feesten beëindigd in het Amsterdamse Bos en in Prinsenbeek. Het feest in het Amsterdamse Bos werd gehouden onder een viaduct. Daarbij waren naar schatting zo'n 500 mensen aanwezig. Er was een professionele muziekinstallatie en er werd lachgas verkocht. Toen de politie kwam ging de groep uit elkaar. In een natuurgebied in Prinsenbeek in Noord-Brabant werd een feest met zo'n 250 mensen beëindigd. Volgens de politie hebben de feestgangers daar veel troep achtergelaten. Bij allebei de feesten is niemand aangehouden.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 I didn't know it came by surprise. I could not let his feelings take control over me and be the one I feared to be. Wish I. de of office...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 Yeah uh -huh.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 Ik draag hem toch weer opnieuw op. Alleen uh, wel met de, de trieste mededeling uh, dat uh, de dame in kwestie uh, het helaas niet heeft uh, gered.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 Ze gaan straks toch echt beginnen met die, met die tweede Grand Prix van de kalender. Alles te maken dat dat al heel lang heeft moeten wachten vanwege het zeewoord. Want dat is de reden. En straks om tien over drie gaan die lichten dus weer uit. Hoe dat verder gaat aflopen, dat, dat zullen we in ieder geval mee blijven gaan nemen in deze uitzending. Vorige week was het na 14, of wat zeg ik, na 12, 13 ronden was het einde oefening met uh, Max Verstappen. Of dat uh, vandaag uh, beter gaat, dat moeten we nog maar even afwachten. Dat weten we pas over een paar uur. Uh, weer even een uh, fijne klassieker, uh, een popklassieker wel te verstaan. Want uh, in het jaar 1981 ja. besloot de drummer van Genesis het uh, solo -pad op te gaan. En dat hebben ze geweten in uh, de muziekwereld. Want er kwam een uh, werk uit... Wat je uh, wat ze weer gaan niet kent. En het is ook een hele grote wereld uh, opgeleverd met uh, dit nummer in the air tonight.